Korpschef Erik Akerboom, de politie, wil dat er in Europa meer wordt samengewerkt om drugshandel te bestrijden. Volgens hem heeft niet alleen de politie, maar ook het bedrijfsleven een rol. Zo zouden bijvoorbeeld postbedrijven beter op pakketjes kunnen letten om meer drugszendingen te onderscheppen. Dat zei Akerboom op een internationale politietop in Rotterdam. Ook wees hij op de verantwoordelijkheid van drugsgebruikers zelf. Mensen die op feestjes pillen en cocaïne gebruiken houden volgens hem een systeem in stand waarin extreem geweld wordt gebruikt. De Nederlandse Zorgautoriteit moet voor 1 januari bepalen welke verpleeghuizen het beste presteren. Die instellingen gaan als norm dienen voor de rest. Minister De Jonge noemt de verpleeghuizen die het verstandigst met hun geld omgaan de beste tehuizen. In zijn ogen zijn dat de tehuizen die het minste geld besteden aan managers en dure gebouwen. Het kabinet trekt 2,1 miljard euro extra uit voor de verpleeghuiszorg. De instellingen die het in de ogen van de minister minder goed doen krijgen een kleiner deel van dat bedrag. Thuisbezorg.nl gaat restaurants aanpakken die bestelkosten doorberekenen aan klanten. Aangesloten restaurants betalen commissie aan de bestelsite. Sommigen vinden die commissie te hoog en berekenen die door aan de klant. Dat is volgens thuisbezorgd niet de bedoeling. De bedrijven gaat de restauranteigenaren erop aanspreken en de tarieven van de restaurants op de site aanpassen. Treinreizigers kunnen voortaan via een app zoeken naar beschikbare stoelen in de trein. De NS start vandaag een proef met de zitplaatszoeker op het traject tussen Arnhem en Den Bosch. De app is een extra maatregel om de drukte in de spits het hoofd te bieden. Nu is in 30% van de gevallen de ene kant van de trein helemaal vol, terwijl er aan de andere kant nog genoeg plek is. En het weer dan nog. Veel bewolking, maar af en toe ook zon. Later kunnen een paar stevige regenbuien vallen. Mogelijk met onweer. Het wordt 16 tot 21 graden. Ook morgen wisselvallig met in het zuiden de meeste buien. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Een ware inschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden, en het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De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 It maakt the days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 Nou paarden draven En aan de horizon leidt een maloord Eens ging de zee hier tekeer Maar die tijd komt niet weer de Zuiderzee heet nou IJsselmeer Een tractor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 Twintig jaar door het brakke water is hij begraven. Maar als ik nog even wacht, zien wij elkaar. Toen ging de zee zo tekeer. Laat niemand haar neer. Nu jaren later, hier paarden draaien. En Poons, tezamen met Oetsen verschoor met de Zuiderzeeballade. En daarvoor uh, Jenny Bron met heel mijn hart. En Jenny Bron was een Rotterdamse meisje. Haar Milo-diploma en steno-type en behaalde ze ook in die stad. Korte tijd als een kantoorbaan. En het hele gezin Bron, dus ook Janny, verhuisde naar Beverwijk. En daar ontmoette ze haar liefde, en mevrouw uh, Bron werd mevrouw Godmer. Zingen voor ze altijd leuk. Ze nam al vlot liedjes op bij een kleine platenmaatschappij. Die opname sprong er niet uit als gevolg van een geringe oplage. Het leven hangt van toevalligheden aan elkaar. En ergens in 1950 was het. Ontmoetten ze Afro's muzikale duizendpoot Gerald van Krevelen. Bij zijn omroep was er geen plaats. Vrij maar verwezen haar wel naar de Fara. Dat had succes. De Ramblers-leider Theo Udo Maasman keek uit naar een opvolger voor zangeres Jenny Roda.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 kent geworden in het theater op televisie... ...in de samenstelling van Piet Bamberger en René van Voren. Het duo bracht de volkshumor in het genre van kluchten en revues. En nu hoort ze hier de Mounties met de mooie mannen tango. We willen mooie mannen zijn, we gaan als wilden... ...per dag een uurtje lang aan onze bodybuilden. In plaats van dunne mannetjes die hij gaan kraken... ...gaan we onszelf tot soepele atleten maken...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 Gaan we onszelf tot soepele atleten maken. En we spannen onze kuiten voor dan 20 uur. Toen ze worden het de binken met het heerlijke vizier. En na de cursus is geen zwembroep ons te klein. Om maar goed te laten zien hoe mooi we zijn.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 Balwallig en koud Dromen. Ik zie hoe je wacht in die sombere straat. Denk dat ik niet meer bij je zal komen. Maar als ik kom, is het misschien al te laat. Laatst vroeg een buurman.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 Ik sta op wacht en denk aan jou, de maar.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 Waar is mijn pijp met de pak en mijn een tas? Waar is mijn shawl? Waar is mijn een kraant? Waarom is zo'n zuske nooit is aan de kant? Want elke keer mis ik mijn spullen. Onder de rij altijd met de buurvrouw staan te praten. En waar is mijn een Waar is mijn jas? Waar is mijn pijp met de pak? en mijn een tas? Waar is mijn shawl? Waar is mijn een kraant? Waarom is zo'n zuske nooit eens aan de kant? Laatst was het ook weer vrij, ik stapte uit mijn bed Zocht naar al mijn spullen, maar ach jee Liep de trap af in een draf, maar een lage roeien los En smakte men een gang zo naar beneden Mevrouwtje vrouwtje riep vanuit het bed, wat maakte weer een keet En ik riep nijdig terug, maar redden mijn spullen dan geleten, maar is me nu nooit. Waar is mijn jas? Waar is mijn pijp met tabak en mijn tas? Waar is mijn sjaal? Waar is mijn krant? Waarom is zo'n noot is aan de kant? Want elke keer mis ik mijn spullen, omdat de rij altijd met de buurvrouw staat te kletsen. En waar is mijn noot? Waar is mijn jas? Waar is me een pijp met de bak en mijn tas? Waar is mijn champ? Waar is mijn krant? Waarom is zo'n zuske nooit eens aan de kant? Nu sta ik hier in huis. Als de, de rommel ziet. Zouden zeggen man gestaat in een rubine. En mevrouw vrouw is weer eens weg. Waar zit dat mens nou weer? Het hele huis ruikt zwaar op de benzine. Even gezwarte mensen, ja met mij, oh ben de het, waar bent u bij ben de buurvrouw, dat doet de anders toch ook nooit, maar wat anders, waar is mijn nu? waar is mijn jas, waar is mijn pijn met een bak en mijn naakte tas, waar is mijn sjaal? waar is mijn kraat, waarom is zo'n zusje nooit eens aan de kant, want welke keer mis ik mijn spullen, omdat de geil te hebben de buurvrouw straat te praten. Waar is mijn hoed? Waar is mijn jas? Waar is mijn pijp met de pak en mijn nakte Waar is mijn sjaal? Waar is mijn kraat? Waarom is zo'n zuske nooit eens aan de kaart? Ja, dat was Joop van der Maro. Het waar is mijn hoed en mijn jas? En daarvoor muziek van het orkest zonder naam met O Heide Roosje.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 De volgende artiest, want daarvoor zit u aan uw radio gekluisterd... voor al die mooie Hollandstalige liederen. Eduard, beter bekend als Erie Christian, geboren in Den Haag op 21 april 1918. En overleden in meer op 24 oktober 2016... was een Nederlandse gitarist, zanger, componist en tekstschrijver. En hij was tot 2010 nog actief voor zang. Al trad hij hier zeden 2008 niet meer in zalen op. Nou, hij heeft een heel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 toen was Maria stilletjes getrost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 Maar als het weer een niet is, een niet is, een niet is. Maar als het weer een niet is, dan laat het feest niet goed. Of je nu Jantje of Piet, heet zie of Piet, heet. Of je je zomer of ziek kleed, iedereen wil Voordat Voordat het vertrekje plaats, vindt, je moe, al niet in de buurt. Want als ze vraagt of kijk, ik moet vader de vrolijk uit.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 Elke keer weer met opgewerkt te Als ik de honderdduizend, de honderdduizend win, krijg jij aan iedere vinger een diamant erin Een bontjes op je schouders en parels aan je oor. Maar als ze weer een niet is, en niet is, er niet, is er niet, is, maar als ze weer en niet is, dan gaat de feest niet door. Is maar als het weer en niet is, dan het wees niet door. Ja, u hoorde Truusje Koopmans. tezamen met Dick van Door met de 100.000. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard aanstaande zaterdag. Tussen 1 en 2 kunnen u het programma nogmaals beluisteren. Voor nu, ik wens u nog een hele fijne week. Hopelijk dat er weer een beetje mee gaat zitten.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 In witte ringen. ik zeg tot ziens. Kijk, om je heen in Gods vrije natuur, getooid voor ontelbare bloemen. De bloeiende heiden, de mij voor het struik, dan hoor je de wijtjes weer zoeken. Agers door de kinderen geplukt, worden vaak oma gegeven. Een bloemetje bij het komen, een bloemetje bij het gaan. bloemen die horen bij het leven. Vissen met zijn keuken op, daar blijft men ons landje om roemen. Fascinerend te zien is een prachtige spel, in een zee van ontelbare bloemen. En overal komen de mensen vandaan, uit alle hoeken der aarde. Wat zou deze wereld zonder bloemen zijn, ze zijn van ons waarde. waarden. Witte ringen, korenbloemetjes bloemetjes, zo klein berg in mij. Vaak lukken Of narcissen